Veel woningverhuurders kunnen de aangekondigde huurverhoging voor zogeheten scheefhuurders waarschijnlijk niet uitvoeren doordat de Belastingdienst niet genoeg informatie geeft over inkomens van huurders. Dat zeggen woningcorporaties en particuliere verhuurders tegen de OS. De inkomensgegevens zijn nodig om te bepalen van wie de huur omhoog moet. Volgens de Belastingdienst is het niet mogelijk informatie te geven over het inkomen van mensen die geen aangifte doen of die uitstel krijgen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 De 18-jarige Panamees redden het wel, vermoedelijk dankzij een flinke regenbui. Hij werd ontdekt door een visser in de buurt van de Galapagoseilanden, ruim 1000 kilometer van Panama. Dan het weer, eerst plaatselijke mistbank of wat laaghangende bewolking, maar daarna overal zon. Het wordt 12 graden op de wadden tot 18 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 176 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Brugge 7 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewouddorp ook 7. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Elvidweidewormer 6. A9 ook maar Amstelveen voor het knopend Raasdorp 5 kilometer. Een aanreding op de A10 de ring zuid richting Den Haag... tussen de de Watergaasmeer en de Nieuwe meer 9 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A2 en de A9. Op de A12 richting Utrecht bij Reewijk 7 kilometer. En verderop bij knopend lunetten nog eens 5 a 15 euro Roord-Rotterdam. Tussen de knopende Benelux en Vaanplein 8 kilometer. Bij het Vaanplein is de rechte reis ook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. A15 Rotterdam-Gorkum bij Spiederecht Oost 5 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 6. A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Afritmaan 11 kilometer. Tot zover de verkeersinvloed. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Lex van de horen. Enige echte eigen Zandvoortse weerman. Dus uh, ik doe het vandaag voor de laatste keer. Half drie het weer Lex, Lex, Lex, Lex, Lex, Lex, ja. Lex. Ja. Lex, Laat je helemaal even horen. Laat je even het stemmogvast weer een ben, beetje ben, horen op de radio. Ik ben er weer. Wat ja, zie je, je is een heerlijk bruin uit, man. Ja. Waar ben je geweest? Terug van vakantie uit Egypte. Lekker uitgerust. Lekker uitgerust. Lekker geluierd. Lekker gegeten. Lekker gedronken. Lekker gesnorkeld. Alles lekker. Dus helemaal klaar voor om vanaf uh, volgende week weer het uh, Zandvoortse Terus, weer te gaan, dus, presenteren. gaan we eerst even een beetje verdiepen in het weer. En dan uh, ben ik hier weer. Super. En ook weer helemaal live op tv. En li ja, live op tv. Er staat wel wat, het weerbericht. Maar dat wordt dan weer handmatig door mij gedaan. Geweldig. Meer informatie op www.meteopagina.nl Goed. En als je denkt, wat er heeft, ja, dus, uh, een hele Ja, dat is buiten feestje gaan, hè? Ze dus zijn bu buiten aan het gy gymnastieken, noem ik gymnastieke. dat. Maar tegenwoordig heet het anders, geloof ik, hè? Ja, breakdance en zo. Breakdance sessies. Nou, goed. Uh, uiteraard, even door. Al het dier van de week, uh, genaamd Kira en uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de dag. Verder uh, natuurlijk de circuitrun. Uh, momenteel passeren al de nodige uh, renners uh, hier het gasthuisplein. Dus uh, als we daar uh, kijken of we daar een verslaggever in het dorp kunnen vinden die ons daar live verslag van wil gaan doen.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 Veel muziek. Uiteraard, om half 1 is de wedstrijd gestart in de eredivisie AZRKC Waalwijk. Voor de liefhebbers, daar staat het momenteel 1 tegen 0. En hier is Kantalup. You know, we hebben hier in Birdland deze een recording voor Blue Note Records. <middels> Stick and move, vivid poems recited on top of the groove. Smooth, mind floating like a butterfly, never set afloat. Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya, dip trip.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 I'll yeah home.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 Heerlijk blijft het toch. Hè. De muziek van Doemaar op de Zalvoorts Radio bij Zondag in Kennemeland. Je hoort verliefd op jou. En daarmee is het inmiddels kwart over twee geweest. We zitten op het gastruisplein en uh, al die lopers uh, die uh, rennen nu langs. Ja, die eerste is, die is al uh, vele minuten geleden gepasseerd, uh, Albert-Jan. Ja, ja, die, uh, die is al uh, wellicht al wel weer terug. En straks zullen we natuurlijk uh, om vier uur is het, het einde van het programma van de Runners World Zandvoortse Zandvoort -Sikuren. En zullen we natuurlijk de uitslag niet onthouden.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 ...opbrengst bekend maken. Helemaal goed en ze hebben een haast, hè? Opzij, opzij, opzij. Oh, ja. Aan de kant, aan de kant. aan de kant Hier is Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij.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 We zijn dan blijf wel maar Wij hebben ongelooflijk onze te zijn al, want wij zijn haast te Nou hebben maar een zin, zou dat We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan Op Opzij, op opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak wat, maak, maak plaats. Wij hebben een ongelofelijke haast op zij op zij op zij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. En een andere zij keer misschien, dan blijven we van slapen. Wij kunnen dan misschien onze te haalt. over zij voor goedjes goed voetbal, want wij zo lang praten. Nou zij dat tot maar ziens aan u gaat je zijn. Vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven We kunnen nu niet langer blijven staan Een andere keer misschien Dan blijven we wel slaven En kunnen dan misschien als het er moet Waar we het over koetjes, voetbal En de lotto praten nou, Dan gedacht op zien dat je, het gaat je goed We moeten rennen, springen, vliegen duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan opzij, opzij, opzij, opzij, opzij op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, op, op, op, op, op, Juist ja, zijn er toch wel een paar aan het zweet hoor als ik dat zou zien. Heel veel succes met de circuieren. Dat is juist aan het begin van deze aflevering van zondag in Kennermeland. Lex van der Hoorn, onze eigen weerman, die is uh, volgende week weer terug En laten we hopen dat hij mooi weer mee gaat brengen Nou, in ieder geval mogen we vandaag zeker niet klagen in een uh, zonnig Zandvoort Tijdens de Runners World zonvoort, Sikwieren En vandaar ook deze plaats van, van McCoy en Sol Cha Cha We gaan eens even kijken naar de Divisie.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 En Aro Den Haag, toch wel verrassend tegen FC Twente. Een 1-1 stand. Een gelijk spel, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. Inmiddels is er één wedstrijd gespeeld. We hebben het over AZ tegen RKC Waalwijk. Eindstand, de wedstrijd is inmiddels voorbij. 1 tegen 0. Zo dadelijk om half drie over een paar minuutjes gaan de volgende wedstrijden beginnen. Heracles Almelo tegen FC Utrecht. En de Graafschap speelt tegen Weinoord.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 Sluit uh, mooi, uh, mooi aan uh, bij het weer uh, van vandaag. Een lekkere zonnige dag hier in Salvotje de Jennifer Lopez en uh, Walking on Sunshine. En of het zo zonnig blijft gaan we nu horen. Zie je,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 Never take her eyes off me. Oh, you've been at home and access to your villa. Better sign a witness all the cleaner, your pillar. You better watch your back before you turn into a killer. Let's review the situation that you caught a finna. To be a true player, you have to know how to play. If you say a night can't be, I a day. Never admit to a word where she say. If to claim her, you tell her baby no way. But she got me on the counter. It wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. Just saw the marks on my shoulder It wasn't me She see, I make the jigger low flex. I far as say, favor you in a complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know, go bring a word about things from the past. All the little evidence, you better know the mass. Weak for your hands, up, No off it, path. But if she back, a going you know you better run for But she got me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even it? had her in the shower. Wasn't me. She even got me on camera. No.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 It's Zon, Zee, and funny, but it's true. What loneliness in 84 hoorde je op de Zogvoortse Radio. Dat was Split Eins en de Message to my girl. Bijna kwart voor drie geworden. We hebben weer een bericht voor je. Ja, en wel weer een sportbericht. Ik een moet het trouwens nu niet aan denken hoor. Schaatsen gaat het over. Schaatsen met dit, met dit weer. weer. Ja, hoor, met die vrienden moet we dat weer Heel apart daar in Heerenveen. Want uh, in Heerenveen, ja, zoals u dat weet, uh, wellicht weet, is daar de, de WK afstanden. En gisteren, ja, dan moet ik de, uh, toch even vermelden, want Bob de Jong is namelijk voor de vijfde keer in zijn lange schaatscarrière wereldkampioen geworden op de 10 kilometer. Dus Thea die zijn titel verdedigde klokte bij het WK afstanden in 10.15 12.53.9 Het zilver ging naar zijn BAM ploeggenoot Jorrit Bergsma met 12.57.7 De Amerikaan Jonathan Cook pakte brons in 13.12.6 Zo wat een die... verschil hè? Ja dat is een grote verschil oh. De Jong werd eerder de beste van de wereld op de 10 kilometer in 1999, 2003, 2005 en 2011 Daarmee werd hij alleen, re alleen recordhouder aangezien Jan Romme op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 A prayer But boy, you got a prayer in Memphis In Kennermeland, zondag in Kennermeland. Je blijft op hoogte.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 Erg verrassende tweede plek en op drie hamilton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 Ja Nou ja, volgende keer Dan staat hij er vast zeker weer Vet ook hokkende Ja, dat komt nog wel Jazeker Nou Het weer is prachtig Dag hier nu zo wordt zonnige muziek bij op de radio Hier is Cassie en de Sunshine Bands